Goedenavond, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Schiphol wil binnen twee jaar alle nachtvluchten schrappen. Dat zegt de nieuwe topman tegen het parool. Tussen 12 en 5 uur gaat Schiphol in de nieuwe plannen helemaal op slot. Tussen 6 en 7 uur ochtends mogen er alleen vliegtuigen landen. Ook willen ze stap voor stap een verbod instellen op vliegtuigen die veel geluid maken, zoals de Boeing 747. Uiterlijk over twee jaar moet dat allemaal in zijn gegaan. Donald Trump is net geland in New York met zijn Trump-jet. We we the, uh, the Trump Morgen moet de oud-president voor de rechter komen, want hij is aangeklaagd. Dat zou te maken hebben met een affaire die hij zou hebben gehad met een pornoactrice. Trump zou haar in verkiezingstijd zwijgeld hebben betaald en dat hebben geregistreerd als juridische onkosten. En dat mag niet. Grote kans dat je binnenkort meer moet betalen aan de pomp. De olieprijs is weer aan het pieken omdat olielanden minder olie gaan produceren. Dus verwachten experts dat we binnenkort gaan merken aan de prijzen van benzine en diesel. En voor het eerst vertrekken een vrouw en een zwarte man naar de maan. NASA heeft het team voor de maanmissie bekendgemaakt. Christina Hammett Koch. Victor Glover. Ladies and gentlemen, your Artemis 2 crew. Ja, duurt nog wel even. Op z'n vroeg gaan ze volgend jaar op weg naar de maan. Na een rondje komen ze ook weer terug. Het is de generale repetitie voor een nieuwe maanlanding. Het is voor het eerst in 50 jaar dat mensen weer met een raket op de maan proberen te komen. Dan nog het weer. Het blijft helder. Daarom kan het vannacht ook een paar graden vriezen. Morgen opnieuw zonnig en een graad of 10. <tied>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 Ja, welkom terug bij het tweede uur. Fijn dat je nog steeds luistert. Mocht je net inschakelen bij deze? Welkom bij alweer de 14e History of Metal Special. Dat vanavond in het teken staat van de Industrial Metal. Voor degenen die niet bekend zijn met dit genre van metal, kan ik vertellen dat het is ontstaan uit de vroegere Industrial Muziek. En elementen van synthesizers en samples combineert met heavy metal. Het eerste uur heb ik de grootste en meest prominente acts als Ministry, Nine Inch Nails, Godflesh, Marilyn Manson en Ramstein al gedraaid. En als uuropener kwam de band Filter voorbij met een van hun grootste hits, Hey Man, Nice Shot. Het nummer was enigszins controversieel, omdat het werd gezien als een kapita kapitalisatie van de openbare zelfmoord van Bud Dwyer. Het gerucht ging dat de zelfmoord van Kurt Cobain het nummer zou hebben geïnspireerd. Maar de band weerlegde dit. Nadat Richard Patrick het illustre Nine Inch Nails had verlaten, richtte hij in 1993 de band Filter op. Een andere industriële titaan. De lancering van de band had niet succesvoller kunnen zijn geweest dankzij de twee opeenvolgende platina-albums Short Bus uit 1995 en Title of Record uit 1999. Hun geluid dook soms in de grungepool en leidde hun fans naar de meer mechanische en slingerende geluiden van Industrial met de perfecte mix van beide stijlen. Het Duitse KMFDM is een van de meest diverse groepen in de hele industriële scene. Ze waren een van de eerste in het genre die de nadruk legde op het gebruik van gitaren. De populariteit van KMFDM kreeg een kickstart met de release van hun vijfde album Naïef uit 1990. Die werd uitgebracht na een succesvolle tournee met Ministry. Door het trashy Ministry-achtige kabaal dat ze uitbrachten op angst uit 1993... Af te zwakken wierp KMFDM's achtste plaat Nihil hen voor een breder publiek. Het schattige refrein van Duke Joint Jezebel is bijna tien jaar ouder dan Ramstein's Moskou. En Flash is een van de beste, meest uitdagende Call to Arms nummers die KMFDM, uh, KMFDM ooit heeft geschreven. Ze bliepte en ploeterden zich in totaal door 22 volledige albums heen in drie decennia waarbij alle elektronische aspecten grotendeels intact bleven. Dat ze niet even groot zijn als mededijzers. Ramstein is een aanvluiting. Ik draai eerder genoemde Duke Joint Jezebel van Nu! <middels> KMFDM, oftewel geen meerheid voor die midlijf. Met Duke Join Jezebel hoorden we natuurlijk het Zwitserse Samuel met Rain. En de band oorspronkelijk werd opgericht als een black metal band in 1987 door de broers Alexandre en Michel Locher. Samuel bracht in 1991 hun eerste album Worship Him uit op het Franse platenlabel Osmos Productions. Om in 1992 te tekenen bij Century Media. Op het derde album Ceremony of Opposites toonde de band hun eerste tekenen van interesse in industriële muziek. Een richting die ze zouden inslaan op toekomstige albums. In januari 2017 tekende de band bij Napalm Records om het nieuwe 11e en tot nog toe laatste album Hege Hegemony uit te brengen. Een beetje een moeilijke titel. Again, money <laughs> en Dan gaan we door naar de Canadese Strapping Young Lad... die in 1994 werden opgericht door meester Brian Devin Townsend... in Vancouver. Ze staan bekend om het mixen van industriële metal... met de elementen death metal, trash metal, black metal... en progressieve metal... Strapping Young Lad begon als een eenman-studio-project... waarin Townsend de meeste instrumenten speelde... op het debuutalbum Heavy as a Really Heavy Thing uit 1995. Voor het tweede album City, dat verscheen in 1997... had hij permanente leden aangeworven. En deze line-up bestond uit Townsend op zang en gitaar... Jed Simon op gitaar, Byron Stroud op bas en Gene Hoagland op drums... duurde tot de ontbinding van de band na het vijfde album The New Black... en de bijbehorende Volgende tour in 2006. Van hun tweede album, City, dat gezien wordt als een van de beste metal albums aller tijden, en Strapping Young's let's beste werk, draai ik nu Detox. Een andere, meer industriële act. Orgy hoorden we net met hun debuutsingle Stitches. onderscheidt zich door het Corn te hebben... ...aangezien Jonathan Davis zelf niet alleen de band bij zijn label tekende voor hun debuut... ...maar ook gastvokalen zorgde op het nummer Revival. Orgy's zeer succesvolle debuutalbum Candy As... Yes ...voegt een zware nadruk op elektronica toe aan de nu-metal-formule... ...zonder in de val te lopen van Merlin Manson of de Nine Inch Nails. Zoals elke goede industrial en nu metal act is er een cover. In het geval van Orgy is dat New Orders' Blue Monday, die de metal behandeling krijgt terwijl hij volledig dansvloer klaar blijft. Daar is hij weer. Hij ontbreekt niet vaak in mijn programma Rob Zombie. Geboren als Robert Cummings... was de voormalige leadzanger van White Zombie... en werd later een succesvolle soloartiest. Hij ontbond de band nadat zijn eerste soloalbum... Hellbilly Deluxe uit 1998... in de eerste week meer verkocht... dan enig ander album van de band ooit gedaan. In de meer dan twintig jaar... na. Daarna heeft hij genoten van een vruchtbare carrière als een van de meest charismatische en onverschrokken bizarre figuren van metal, terwijl hij een dubbel leven leidde als een van de meest gevierde cult van de 21 ste eeuw. In de afgelopen jaren heeft hij misschien meer commercieel succes gehad... met de films die hij regisseerde. Maar hij heeft ook een formidabele discografie van zeven albums opgebouwd... die is geëvolueerd naar verrassende nieuwe muzikale vormen... zonder zijn kenmerkende flair op te geven. Het was misschien zijn laatste afgeronde nummer voor Hellbilly Deluxe... maar verscheen wel als eerste single. Het werd ook een van zijn meest kenmerkende songs ooit. Radio al, Dracula. Je hoort hem nu. Bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, ...zitten op Rob Zombie's Dracula, het Zweedse Pain... ...dat begon als een hobbyproject voor de atmosferische death metal band Hypocrisy. Goldman, tevens produ productieve muziekproducent Pieter Techtgen... ...wiens idee was om metal te combineren met elektronische invloeden. Niettemin lang geleden, in 1997, toen het debuutalbum van het project uitkwam... ...was er niemand anders dan Peter... Tegen die tijd had hij al vier succesvolle albums met hypocrisy... en had hij enkele ideeën die niet bij de stijl van de band zouden passen. Zo begon het verhaal van Pain. Het verhaal waar acht albums bekend en geliefd zijn... vanwege geweldige hits als End of the Line die ik net draaide... Shut Your Mouth, Same Old Song, Follow Me... Coming home en nog heel veel meer. En dit verhaal bevat ook sterke teksten, rijke arrangementen, solide melodieën, niet-aflatende energie, moordende live shows en grootste plannen voor de toekomst. De Amerikaanse band Static X brak vanaf het begin groots uit met hun platina gecertificeerde Wisconsin Death Trip. Aangedreven door de leidende singles Push It, I'm With Stupid en Blood for Days, was het album een groot succes. De onvergroeide riffs van de band vulden de ruimte tussen de stampende esthetiek van de drum, wat zorgde voor een geweldige push and pull die ook paste bij de opkomende nu-metal scene, die rijp was met hip-hop-invloeden. Hoewel de band er nooit in slaagde hun debuut helemaal te overtreffen... ...hielp Static X de vlag voor Industrial te zwaaien. Aangezien het eind jaren 90 en begin jaren 2000... ...een nieuwe heropleving van de tweede golf beleefde. De formatie en het succes van de band... ...worden in hoge mate toegeschreven aan W. Wayne Static. Je hoort nu de eerste single van het debuutalbum Push It. space starters from Powerman 5000 met hit single When Worlds Collide. Marhadda Da ook hits met Nobody's Real. Tonight the stars revolve. En wat de band in de schijnwerpers duwde en tegen de millenniumwisseling positioneerde als een van de leiders van de industrie. Het opwaartse traject van de band zette voort en belandde een plek op de soundtrack van verschillende videogames en de soundtrack van de film Freddy vs. Jason met het nummer Bombshell van het album Anyone for Doomsday. Frontman Spider-One is tevens het jongere broertje van niemand minder dan eerder genoemde Rob Zombie. Death Stars is de volgende band en komen ze uit Zweden. Het is een industriële metalband die in uh, 2000 opgericht werd. En in feite zijn ze voortgekomen uit de in 1993 opgerichte black metal act Swordmaster. Met voormalig dissection drummer Ole Eumann en gitarist Emil Nordveit. Maar toen veranderden ze hun imago, men, en muzikale richting volledig en werden ze Death Stars... Ze staan bekend om hun duistere teksten met horrorthema, pessimistisch en misanthropisch sociaal commentaar, kenmerkende gezichtsverf en donkere outfits en fysieke verschijningen die overeenkomen met gotische mode. De band heeft tot op heden vier albums uitgebracht en aangekondigd dat hun vijfde album Everything Destroys You in mei van dit jaar zal verschijnen. Het debuutalbum Synthetic Generation verscheen in 20 jaar geleden. En begint met Semi-Automatic. Wat een erg pakkend nummer is. Zoals eigenlijk veel van nummers van dit album. Luister zelf maar. Alleen hier op ZFM Sandvoort. Na tien volledige studioalbums en keihard spelen op meer dan 800 shows... is de Finse disco-metal machine Turmion Katilut... dat in 2003 is opgericht een welverdiend succes binnen... maar ook buiten hun eigen landgrenzen. Ze debuteerden in 2003 met de top-5-hitsingle Turastaya... die ik net draaide naar de Death Stars. De opvolger Vettaja Liha volgde kort daarna. En was ook een hit. Beide nummers werden later opgenomen op Hoito Vire. Dat verscheen in 2004. Het volledige albumdebuut van de band op Spinefarm Records. Voordat ik dit laatste twee industriële uur er weer op zit... ga ik eruit met de industriële death metal band Death uit Atlanta. De band begon in 2000 onder de naam Dirtnap, totdat ze dit in 2004 veranderden en onder eigen beheer hun debuutalbum Futility uitbrachten. Hun tweede album en Roadrunner Records debuut The Hinderers verschenen in 2007 en daarvan verschenen twee videoclips voor de songs Festival Maas Soulform en Subterfuge. Ze brachten daarna nog twee albums uit The Concealers in 2009 en het titeloze album in 2010 via Century Media. In februari dit jaar brachten ze hun eerste nummer in 12 jaar tijd uit, getiteld No Rest No End. Als afsluiter van vanavond draai ik het eerder genoemde Subterfuge. Mijn tijd zit er echt op vanavond. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben. Ik ben er volgende week weer met de meest radiovriendelijke uitzending van deze serie over het mainstream succesvolle Grunge. Fijne avond toch, en voor straks wel rusten. Bedankt en hopelijk tot volgende week.